Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. SGP-leider Van der Staaij verwijt D66 dat die partij de politieke sfeer wil zuiveren van alle christelijke invloeden. Als voorbeelden noemt hij D66 plannen om het verbod op smalende godslastering, de zondagswet en de vermelding bij de gratie gods in wetten af te schaffen. Volgens Van der Staaij neemt de SGP het vol overtuiging op voor het behoud van christelijke waarden, symbolen en vrijheden. In een reactie zegt D66-leider Pechtold dat hij het verwijt van Van der Staaij en andere christelijke partijen niet snapt. Als D66 probeert zaken rond de zondag of godslastering te regelen, proberen wij juist weer een vrijheid te creëren die er vroeger niet was, al dus Pechtold. Bijna een kwart van de leerlingen van het mbo voelt zich onveilig op school. Dat heeft te maken met pestgedrag of zelfs fysiek geweld in de klas, schrijft het Nederlands Dagblad. In totaal loopt 24% van de mbo-leerlingen op school rond met een onveilig gevoel. Dat is flink meer dan het gemiddelde van 11% in het voortgezet onderwijs. Het ministerie van Onderwijs schrijft in reactie dat het bestuur van de scholen afspraken met de leerlingen moet maken over verbeteringen. Nederlanders met kinderen in het buitenland... hebben vorig jaar voor ruim 41 miljoen euro een kinderbijslag ontvangen. In 2011 was dat nog 11 miljoen meer. blijkt uit cijfers die nu.nl heeft opgevraagd... bij de Sociale Verzekeringsbank, de SVB. De daling komt volgens de SVB voornamelijk... door aangepaste wet- en regelgeving rondom kinderbijslag. Het grootste bedrag gaat naar Polen. Daar werd vorig jaar voor 16 miljoen euro aan kinderbijslag uitgekeerd. België en Duitsland met bijna 8 miljoen euro zijn gedeeld tweede. Marokko, met bijna 3 miljoen euro, staat op de vierde plaats. Het weer, het is overwegend droog. Soms schijnt ook even de zon, maar er is ook nog kans op een bui. De middagtemperatuur ligt tussen 8 en 11 graden. Morgen nog steeds kans op een bui, maar de zon breekt ook door. Bij een frisse noordwestenwind wordt het dan hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. TV Verkeersupdate. verkeersupdate. Die is Wijnand Zwaan, bij de ANWB. Er staan files door werkzaamheden op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knaalpunt-Muidenberg, 3 kilometer. Daardoor loopt het ook vast op de A6 vanuit Lelystad... tussen almere Stad West en Muidenberg, 3 kilometer. Tot zover de verkeerservoord. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zijn we al? Is... Nou, ik hoor een uh, heleboel, maar... dus uh, we zijn nog even bezig met de techniek. Um, welkom bij uh, Goedemorgen Zandvoort van 16 april. Uh, niet vanuit Hotel Hoogland, maar ja, is, vanuit is, is, is de studio. Dat? Dit voor alle gasten. En mocht je naar de studio willen komen, dan kan dat. En dan kan je hier gezellig uh, komen kijken hoe dit allemaal gebeurt. Er wordt op dat moment keihard gewerkt aan de muziek. Door de heren Kor uh, is bezig en Kasper is bezig. Um, Geli Rutte zit tegenover mij als uh, presentatie. Ja, Welcome. goeiemorgen. Ik ben zonneveld. Um, wat gaan we allemaal doen? We gaan praten met Peter Tromp over het classic concert De Horns. Byzantijns mannenkoor. Ja. Daarna komt Patrick Berg over uh, het pop-up weekend. Hij heeft een idee gelanceerd en hij uh, wil het even vertellen wat hij gaat uitwerken. Um, Gilles Kok en Jeroen van der Meij gaan over een nieuw platform voor ZZP's praten. En dan uh, is het uur om, Carrie. Ja, en dan het tweede uur uh, komen we, komt Hans Hoogendoorn. En vertelt ons over de stand van zaken van de vereniging Bedrijventerreinen. Zandvoort, maar ook over de landelijke strandbridge drive op 4 juni aanstaande. Daarna komt uh, Shanna. En Shanna zit in, de, uh, in het, <kwijnt> het Masterchef Holland uh, televisieprogramma. Shanna Filippo. Ja, zou ze wat eten meenemen? Nou, dat weet ik niet. Maar het zou leuk zijn. <laughs> En wij sluiten af met de Art Walk. Uh, voor de tweede keer op 23 en 24 april met Donna Corbani en Marlene Scherps. Mooi. Cor, ja. hoe is het met de muziek? Uh. Uh, Peter Tromp is aangeschoven. Een, uh, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen uh, voordat wij gaan praten over het Horns-Byzantijnse mannenkoord... heb ik nog een vraag. Ja. Je hebt een lezing gegeven in de Trompwinkel... heb ik begrepen deze week. Is dat zo? En hoe was dat? Ben mij nergens van bewust. Afgelopen uh, woensdag... Afgelopen woensdag heb ik een lezing gegeven in de Trompwinkel. Over Trompwinkels? Over Trompwinkels. Ja. Kijk, je leugen in laag wat achter, maar uiteindelijk ja. komt het wel naar boven. Ja. Ja. Vertel eens. Nou ja, een lezing over Trompwinkels. Wij uh, uh, zijn een uh, organisatie met uh, 15 uh, winkels, vooral in het westen van het land. Uh, gecentreerd in Amsterdam, waar we de vijf hebben. De rest vanaf Alkmaar tot aan Naaldwijk aan toe en alles wat ertussen zit een beetje. Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal, Haarlem zijn in deze regio de meest bekende. Ik ben voorzitter van die franchiseorganisatie. En één keer in het jaar gaan wij met z'n allen op stap. Oh. Is dat familie dan allemaal? Nee, nee, nee, nee. er zitten oh. van de vijftien er drie trompen in... waarvan oh. één tromp de franchisegever is... en twee ja. trompen, waar ik er eentje van ben, franchisenemer. Ik heb het bedrijf helpen oprichten. Ja. 40 jaar geleden, 45 jaar, samen met mijn vader en mijn broer en Zandvoort mm -hmm. uh, is mijn domicilie en voor de rest heb ik... Uh, buiten het feit dat ik dus voorzitter ben van de voor uh, Club. Sporklub, uh, niks mee te maken. En één keer in het jaar gaan we op stap en dan gaan we kijken. En we waren uh, uh, afgelopen woensdag... Uh, schik niet in Lutje Winkel. Is dat, ja, dat Lutje naast Lutje Broek? Lutje Broek? Dat is naast Lutje Broek. <laughs> en het is ook naast Winkel. <laughs> ja. En dat zit allemaal vlak op elkaar in het prachtige Noord-Hollandse land. Al waren we een rondleiding kregen door een kaasfabriek. Van oh, dat blijft dus in de kaas wel. Allemaal. Ja, ja, ja, blijft wel in de kaas. De uitjes zaken. zijn ook in de kaas. De uitjes zijn dan ook in de kaas. Nou, dan is dat weer uh, helder. Ja. En uh, dan gaan wij uh, van de uitjes in de kaas naar de uitjes in de kerk. Uitjes in de kerk, richting Flessen Concerts, nog ja. steeds, na 16 jaar. En in het boekje staat voor het derde jaar, volgens mij hebben ze al vaker opgetreden. Maar ja. uh, er zijn twee uh, Byzantijnse mannenkoor in Nederland: dat is het utrecht Koor En morgen komt dus het horens Koor. Allebei uh, gedirigeerd door een man met een prachtige naam: Krikoria uh, Saroleja. Een jongen die al een Rus. Ja? Een, een, een jongen, uh, een Oekraïner is het eigenlijk. Okay. Uh, die al 25 jaar uh, leiding geeft aan het Horens Byzantijnse mannenkoor. Uh, hij is dirigent van zowel de Utrechtse als het Horens Byzantijnse mannenkoor. Die man die leeft voor uh, Russische, uh, Oekraïnse, Byzantijnse uh, kerkmuziek. Uh, Dat is zijn lust en zijn leven. Is dan, hij, uh, is dan wel een prof? Het is een echte, ja. uh, ras echte prof. Die, hij zingt gewoon vier partijen. Hij kan net zo makkelijk... Hij zegt echt mee ook. hij zingt ook mee. Hij kan net zo makkelijk de laagste bas zingen als een counterpartij. Dat mm. is echt onvoorstelbaar. Ik heb nog nooit zo'n uh, uh, dirigent gehad. Maar nou, hij, hij dirigeert en zingt. Hij dirigeert, dat hij zingt Op zich zingt is dat nee, wel uniek. Maar het is allemaal uh, a cappella... Maar de klankkleur van dit koor is dermate mooi... dat het net lijkt alsof je naar een orkest zit te luisteren. En, en Peter, Byzantijns, wat is Byzantijns? Liturgische muziek, eigenlijk kerkmuziek... Kerk, ja. of schoon er ook heel veel Oekraïnse en Byzantijnse uh, uh, volksliedjes zijn. Uh -huh. Dat is het programma Na de pauze. Het is een keur aan allerlei Russische, Oekraïnse, Byzantijnse liederen. En voor de pauze is het programma uh, Pasen... En Pasen is raar, maar in de Oekraïnse Byzantijnse kerkluthergie is, is Pasen altijd later. En uh, alles a-kapelle, alles vierstemmig. En op het moment dat een lied begint, geeft hij vier tonen aan bloed en bloedzuiver. Het zijn veertig mannen die al eigenlijk uh, 25 jaar met elkaar zingen. Kortom, uh, fantastische kwaliteit... Je zegt, uh, er zijn twee Byzantijnse uh, koren... en die, uh, die ene die dirigent, die Gregori, die doet beide koor. Die doet beide koren. Ja. Ja, ho, hoe doet hij dat? Gaat hij er heen en ja. weer? Want je moet die... twee uh, orkesten leiden die instuderen voor een stuk. Ja. ja. Ik kan me voorstellen dat het andere koor instudeert voor een ander stuk. Dat is zo, maar uh, het oeuvre wat die man uh, heeft... en uh, in 25 jaar kan je natuurlijk ook wel wat opbouwen... Ja. Maar hij gaat heel veel uh, terug naar de Oekraïne en naar Rusland. Hij heeft heel veel contacten daar. Het oeuvre wat hij heeft is dermate groot... dat hij eigenlijk, uh, als het mogelijk zou zijn, vier koren kan leiden. Ja, ja. Maar ook meezingen. En, en ook meezingen. Mee hij moet, en het, het hij moet de de ook al die partij zelf instuderen. Zelf instuderen, ja. maar hij zingt alles uit zijn hoofd gewoon mee. Wij ja, kennen het natuurlijk uh, wel, maar helemaal Ja. ja. En het opvallende is met het Horens Byzantijns mannenkoor. En ik zal je vertellen, uh, ik zit zelf bij het mannenkoor. En uh, uh, we hebben ook Russische liederen, Oekraïnse liederen. Qua uitspraak ontzettend lastig gewoon. En ook het Horens Byzantijns mannenkoor zijn toch mannen redelijk op leeftijd. Ik denk toch dat de gemiddelde leeftijd daar 60, 65 jaar is. Mm -hmm. En het is heel lastig zingen. Het knapper kn van dit koor is dat alles uit het hoofd gaat. Ja. En niemand, staat met, een, nee, met een blank niemand staat met een boek. Mooi, ja. Alles uit het hoofd, onverstelbaar. Ja, en het zijn Horners allemaal, ja. zeg maar. Geen ja. Oekraïners of, of, of Russen, of zitten die ook in het koor? Nee, nee. nee, nee het zijn allemaal Hollanders. Okay. Het zijn allemaal Noord-Hollanders die uh, uh, ja, het echt geleerd hebben in de loop der jaren. Bijzonder, hè? Ja. Ja. Ik uh, zie hier nummer 17: Griekse zangwijzen. Dat kan dus ook. Dat, dat zit dus. Dat heeft te maken met de aard van de muziek. Uh, wat wel... Uh, nummer 17. Even kijken, hoor. Het is, de, de zongwijze is Grieks, maar als je naar de tekst kijkt... wordt het mm -hmm. gewoon in het Oekraïns gezongen. Oké. Okay. En daar staat dus Plotujo Usnu. Ja, dat klopt. Van Glazunov. Nou, die kennen we allemaal. Maar ja, het, is, uh, het, is een, uh, het is een hele mis ongeveer wat ik hier uh, uithaal. Ja, en uh, dat is voor de pauze, zoals ik al zei. Dan wordt uh, de misgezongen in allerlei kanons ja. en verschillende liederen. Na de pauze gaan we over op uh, meer uh, volksliederen. Eenvoudige kloosterliederen. En, uh, ja, ook, ook, wel alles... kerk, ook wel kerkelijke liederen. Ja. Want ik zie uh, eer aan u en, uh, ja. en de geloofsblijdenis. Dat zijn ja. dat ook uh, dat zijn religieuze ook liederen. Maar dat zijn wel religieuze ja, ja. Uh, liederen. Okay. En uh, wat zo mooi is, is dat het ieder lied... Geen enkel lied uitgezonderd is. Allemaal vierstemmer. Allemaal vierstemmer. En vooral het horens Byzantijns-Utrechts ook wel. Die hebben we ook af en toe. Wat is het verschil tussen die twee koor? Nou, het Utrechts-Byzantijns-Mannenkoor... vraagt het dubbele tarief van het volgende Byzantijnse mannenkoor Dat is voor de penningmeester. Dat Maar als we dan de uitvoering zien... en we hebben diezelfde dirigent... het heeft met het bestuur van het koor te maken, denk ik. Utrechts-Byzantijns-Mannenkoor is wat groter... 60, 70 man. Groot koren. Bestaat wat langer. Uh, uh, is helemaal gekleed. Het Horst Byzantijns mannenkoren. Oh, ja, ja. Horst Byzantijns is meer uh, amateurs. Met een hele goede zangopleiding. En Utrecht Byzantijns zegt... Dus zit eigenlijk een beetje in de productiekosten. Ja, in de productiekosten. En het bestuur. van het koren, het <coughs> ja, ja, dat wel. is duidelijk. Ja. Um, je je al, uh, ik ben ook lid van het Zandvoors mannenkoren. Hoe is het daarmee? Fenomenaal. Ja, we we hebben een ledenstop, zal ik u vertellen. Oh, Luister, Komt, er binnenkort een, een, een, <laughs> Komt er binnenkort nee. een openbare optreden nee. uh, ja. van het mannequin? Ja, 25 september in de Agatakerk. We uh -huh. durven. Uh -huh. En uh, uh, we hebben natuurlijk keuze uit twee prachtige kerken. Om vooral koormuziek ja. mannequinmuziek. Ja. Zowel de protestantse kerk als de Agatakerk zijn prachtige locaties om te zingen. En daar zijn we gezegend mee in dit dorp. Uh, waarom kiezen we voor het aggregaten? Omdat er meer mensen in kunnen. We hopen een, een 300 man te kunnen verwelkomen. Hoeveel, uh, hoeveel kunnen er in de protestantse kerk? En de Protestantse Kerk is beperkt tot 200, 250 oh, mensen. En 250 mensen wordt al heel krap. Ja? Dan moeten ja. er al stoelen bij gezet worden. We ah. hebben niet zoveel mogelijkheid in de Protestantse Kerk om stoelen bij te zetten. Dat is in de uh, Katholieke Kerk ja. Is ja. Dat veel groter. En wat gaan jullie, wat is het programma het, dan? Uh, van het Mannenkoor, daar kom ik ongetwijfeld 25 september nog op terug. Ja. Voor 25 september. Maar dat is eigenlijk alle liederen die wij de afgelopen 20, 30 jaar gezongen oh, hebben. We hebben bepaalde periodes gekozen. Dat gaat heel democratisch ja. in ons koor. Ja. De voorzitter bepaalt. De voorzitter bepaalt. <lacht> en uh, uh, waren het niet dat de muziekcommissie... die dan ook <lacht> aanwezig is tegen de voorzitter zegt... waar bemoei je, je mee? Ja, zoiets. <lacht> 47 man, anno 2016 is heel dat goed. een prestatie ja. van formaat. Ja. Dat zal ik echt zeggen. En uh, we zijn nog steeds. Maar het leuke van het Zandvoorts Monocor is... dat er niet alleen 47 koorleden zijn... Maar dat er geen repetitie is waar minder dan 35 mensen aanwezig zijn. Ja. En dat heb ik wel anders meegemaakt. Ja. Ik zit dit jaar 25 jaar bij het mannenkoor. Ik heb ook dirigenten, of dat een dirigent of het bestuur ligt, dat willen. We, daar wil ik me niet over uitlaten. Maar we hebben jaren gehad met het mannenkoor dat er tussen de 15 en de 20 mensen op een repetitie kwamen. Ja. Als je en dan echt, die dan... verbondenheid van dit koor is uh, hartstikke goed. Ja, als je minder dan de helft op je repetitie hebt, is dat uh, niet zo goed. Nee, we, we gaan even op... samenvatten voor de zondag. Het Horns-Byzantijnse mannenkoor onder leiding van Grigory Zergiai Zarolea. Um, 1500 begint het, drie uur middags. Ja. Om half drie gaat de kerk open. Ja. Je kan nog steeds vriend worden van Classic Concert. Zeker, heel graag. En dat kan bij de deur. Ja. En anders betaal je 5 euro. En anders betaal je 5 euro entree. Kerkkoop om half drie, avond van het concert, drie uur. Ik wil nog even wat zeggen over het concert van 19 juni. Het befaamde pop-up weekend. Ja. Waarin allerlei festiviteiten in dat weekend plaats gaan vinden in het Zandvoortse. En uh, hartstikke leuk. Maar wij hebben op 19 juni een concert... Pop-up concert... Oh. Een pop-up concert met een blaasorkest. Dus die moeten eigenlijk uh, uh, de speakers op het uh, Kerkplein Volk wegblazen. Ja. We gaan het dat lukt niet, we gaan naar 12 juni toe, dat is vast een mededeling. Om eventueel overlast uh, om dat te mijden. Oké, okay, dus het klassieke concert van de 19e juni, Gaat 12. de 12 juni. Ja. Peter, okay. bedankt. En we gaan een stukje muziek draaien. I'm not a son of a can't let my own. I'm not a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 het muisje was eenzaam en zocht naar een vrouw, en Piep zei een muis in het voorhuis, ik trouw en dus zongen ze samen, wat, wat is het toch fijn, fijn een muis in een molen in mogen te zijn. Niet een muis, waar? Daar op de trap, waar op de trap, nou daar, een kleine, kleine muis op klopje.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 de trap. Waar op de trap? Nou daar, een kleine muis op klopjes. Nee, het is geen grap, geen vak, klip, klip, die op de trap. Oh ja. De muizenfamilie werd vreselijk groot. De molen naar vluchten, hij was als de dood voor de muizen die zongen. Wat is er toch pijn? een muis in een molen in mogen te zijn. Ik zag een muis, waar? Daar op de trap, waar op de trap? Nou daar, een kleine muis op klopjes, Niet het is geen grap. Geen kaklik, lippen die klap op de trap. Oh ja, de muizen die hebben het fijn naar hun zin. De molen staat leeg, want geen vrouw durft erin. Een heleboel uh, muizen in de molen waren dat. Uh, Tussenmuziekje, omdat uh, wij wachten op uh, Arlan Berg. Die is uh, of onderweg of, of op de Boulevard. Dat kan ook nog. Ja. Dus uh, Gri, wij. Een beetje een de agenda de doen. Agenda he? maar doen. Ja. Nou ja, tot en met 8 mei is er nog steeds de overzichtstentoonstelling uh, Eerbetoon aan Frans Molenaar in het Zandvoortsmuseum. Nog en... steeds een aanrader om daar naar. Toe te gaan. Ja, ik uh, was daar en ik hoorde van heel veel mensen dat het heel mooi vinden. En vooral omdat het draagbare mode was. Absoluut. Ja. Uh, 20 april is de Peuterbiep in de Zandvoerse Bibliotheek. Voorlezen om zo uh, de taal eigen te maken. Ja, en dan is er vandaag en morgen Vintage at Zandvoort. De Volkswagen evenement. Maar we hebben een bericht gehoord dat het waarschijnlijk niet doorgaat. Maar dat moet u ons even. Ja, misschien dan, als Roy van ja, Buuringen dit hoort... dat hij even reageren. kan bellen en dan ja. kunnen wij dat uh, verder doen. Vandaag is het natuurlijk ideale omstandigheden... om een stormloop te doen op het circuit. <laughs> ja. uh, vanaf 11 uur, dus dat uh, staat op punt van beginnen. Ja, en dan ook uh, uh, vandaag de toneelvereniging Hildering... die Deze vrouw is uw man speelt. Daar hebben we vorige week aandacht aan besteed. In Theater de Krocht en aanvang is 8 uur. Morgen is het befaamde culinaire rondje strand en dat begint om 12 uur. De kaarten zouden nog te koop kunnen zijn bij een aantal strand. Ik hoor strand... dat er heel veel uh, animo is. Ja, ja voor, maar ja. Er, was een, uh, er was ook een maximum. Ja. Dus als je nog wat wil weten, ja. dan kan je bij de strandtenten gaan kijken en ja. uh, om 12 uur begint het morgen. 17 april. We hebben het gisteren over gehad Classic Concert mannenkoor in ja. uh, de kerk. Ook is de 17 april een open golfdag. Bij Open Golf Zandvoort. Dat begint om half twee. En uh, dat duurt tot half vier. Je kan je aanmelden bij uh, de Golfclub Zonderland. Aanmelden. Zonderland.nl ja. Ook op 17 april. Is er kofferbakmarkt op parkeerterrein Zuid. Van tien tot vier uur s middag. Dus dat is ja. morgen. Ja. Dan gaan we naar uh, volgend weekend. 22 tot 24 april. zijn de havendagen Bij de haven van Zandvoort. En er gaat heel veel uh, over eten en drinken. Ja, wat alles mer, met, he, uh, is, met, met kreeft, alles kreeft met, onder ja. andere. Hè? Kreeft. Halve kreeft ja, enzovoort. Je ook enzovoort. Wel Patrick, <laughs> Patrick uh, zit er, maar we maken eerst even de agenda af. Ja, want we zijn daar nu helemaal mee begonnen. Uh, dus uh, volgend weekend is ook het Nederlands... Uh, ja, het is een, een, een camper, camper experience. Ja. Ja. Op het circuit Zandvoort. En uh, daar kunnen tussen de 1500 en 1600 uh, campers verwacht worden. Ja. Dus daar kan je gaan kijken. Ja, en dan hebben we ook 23 en 24 april de Artwalk Zandvoort. Dat is met uh, geniet van kunst op internationaal niveau. Verdeeld over vijf locaties op wandelafstand door Zandvoort. Maar daar krijgen we straks gasten uh, ja, daar over komt die daar Donna over komt gaan. Donna daarover ja, gaan. praten. De 24e uh, vanaf de Oude Halt: 10.000 stappen. We uh, beginnen met wandelen om tien uur en rond half twaalf zijn ze weer terug. Ja, en 27 april is het Koningsdag ja, dan met allerlei we. activiteiten. Dan zien we wel verder dat wat gaat we gebeuren. Ja. Binnengestormd, Patrick eh. Berg. Goedemorgen. En gestormd. En zeer goede morgen. Goedemorgen. Je zit nog even te checken wat je moet vertellen? Of, uh... Nee, joh. <laughs> dat weet u wel. Um, voor het pop-up weekend heb jij een nieuw plan ontwikkeld met uh, Allan waarschijnlijk? Nou, nee, met, uh, met, uh, met, uh, met zes andere standplaatsen op de boulevard. En het mm -hmm. is eigenlijk meer uh, uh, voortgekomen uit, uit een, een frustratie... dat we vorig jaar een picknicktafel moesten weghalen. Terwijl de, uh, de klanten het leuk vonden. Ik begrijp dat die weggehaald moest worden oh. omdat we hem gingen neerzetten zonder oh, toestemming. toestemming. Oké. Okay. Uh, we hebben er gewoon in, in, voor het seizoen in juni gehoor aangegeven om hem te verwijderen. We ja. hebben een, uh, met de wethouder overleg over gehad. Ik heb er een, een plan voor moeten schrijven van 13 pagina's. De gemeente gaat wel uh, de boulevard iets ter hand nemen... met palmbomen neerzetten, kiosken neerzetten... bankjes in de reep zelfs plaatsen. Nou, dat, is, vaai, uh, dat is wat er gebeurd is, maar ik wil gaan naar, naar dat het pop Daar Dan vind ik het jammer, dan vonden wij het jammer dat ons... Gedeeltje. initiatief van picknicktafel... terwijl er ook een hoop politieke partijen afgelopen winter... toch aandacht voor hebben gevraagd... waaronder de VVD, waaronder de D66, waaronder CDA... dat het toch niet meegenomen werd. Is het en... geen kwestie van een vergunning aanvragen? Nee, we moeten nu met ambtenaren zitten. Wat het probleem is... Um, op het moment dat wij iets neerzetten op de boulevard... dan kunnen mensen midden in het, in het dorp die geen tuintje hebben... die kunnen op de stoep ook een bankje neerzetten... En dan is er een precedentwerking, zegt de wet. Ik snap ze verhaal goed, maar voor mij part schenk ik die picknicktafels aan de wethouder. <lacht> dan kan ze teruggeven. Nee, dan kan niet. Dan, de gemeente mag alles neerzetten wat ze zelf willen op hun openbare terrein. Okay. Dus als er dan wordt samen meegewerkt, dan zijn ze niet meer hmm. ons eigendom, dan zijn ze voor mij het eigendom van de gemeente. Dus die 2000 euro die wil ik hem als we die winnen, want we staan nu tweede. Ik zag het, ja. Die, die wil ja, ik, ik gerust doneren aan de gemeente... dat hun ja. alsnog meedenken aan dit plan. Dus um, het plan voor het poppen wij, weekend is... Wij hebben is. ook aan de wethouder meegegeven... dat de standplaatshouders, die vinden... Ik wil hem even, het, even niet op politiek dat, trekken. Dat, nee, nee, Vetterik. nee, nee en, maar de, de, er nu komen nu palmbomen... die komen op de boulevard En wij hebben ook... Hij ah, gaat dicht straks, hè? Want we wij gaan hebben... echt over het pop-up hebben. En nou, niet politiek. Het. Die pop-up, daar is het toch? Nee, maar, er, als nee, als maar niet... die, wij hebben ze meegegeven omdat wij mee willen denken aan de vervrijing van de boulevard. Ja, maar je haalt een aantal dingen haal je erbij die je er niet bij wil hebben. Want dan wordt het een politiek statement. En je gaat over, uh, over partijen die jullie steunen. Daar wil ik niet over. Ik wil puur hebben de over partijen. jullie plan. Ja? Wat ingedeeld is bij het pop-up. Ja, vervrijing weekend. van de boulevard. En wat doen jullie dan? Onze standplaats gezelliger maken. Voorbeeld. Picknicktafels, palmbomen. Dat willen we gerust bij, bij rondom onze. Dus dat is het plan. Machine, ja. En uiteindelijk. willen jullie dat als een vast plan hebben? Eh, nou, ook al is het alleen maar voor, voor het zomerseizoen. als dat een, een, een punt is. Eh, vinden we dat ook prima. Willen, wij willen graag de boulevard iets. iets verlevendiger en. Eh, en maar dat... De boulevard, is, dat is jullie stuk. Daar komen. Nee, het geen... is, is de gemeente's stuk. Wij mogen er alleen een karretje neerzetten. Maar ik bedoel, daar komen geen palmbomen, zeg maar, over verfraaiing van de Nou, de te wel. Dus... Weet je, bouwden wij visservers? Die is, die is die ook wel. een van de zes ja. de, ook ja, oh, een die, van de zes okay, die in ja. ons plan meeloopt. Uh, die staat wel midden in dat in gedeelte. De dus het is ja. niet zo dat het niet helemaal niet okay. in ons nee, stuk. Dat, nee, dat, is. Dat, is, uh, dat is helder. Ja. Is het plan om bij elke standplaatshouder? Uh, ik noem maar wat. Uh, twee palmbomen en een bankje neer te zetten? Of, of ja. hoe ziet dat plan eruit? Zo, ja. so, dat is, that dus is de, onze wens. Een, een standaard per uh, standplaats? Per standplaats en in overleg... Uh, waar, waar, uh, waar er ruimte voor is. Het moet niet in, in de weg staan van een voetpad. En het nou. moet niet in de weg staan Want het is vrij smal, toch wel? Nou ja, sommige dingen zijn iets beetje smal. Uh, de de mm. hoek bij John van Dam is... Mm -hmm. kan je het moeilijk... Meteen uh, voor zijn tent niet zetten. Want daar is het te ja, smal. Dus ja. daar zal het een beetje opgeschoten moeten ja, worden. Ja, ja, ja. En dat nou, is natuurlijk nou, een zich is het, een, is het een leuk idee. Nou, zie ik uh, uh, die, die, uh, die, die grote kar. Hè? Jij staat uh, uh, bijna altijd in dezelfde richting. Vind je ze maar, zo groot? Ja. Ja, nou, Wij mogen 12 ik, ik, meter en de is... Ik vind ze mooi is... en ik vind ze groot. Laat daarop op houden We maar mogen wel, ik, 12 nou meter en we, en we zijn slechts 8,5 meter. Ja, oh. waar, waar het mij om gaat is, of, als je het zoiets wil... Ja. Uh, ik zie die kar ook draaien. Jij blijft redelijk uh, steady staan. Mm -hmm. Maar anderen zie je bijvoorbeeld... Uh, Boudewijn bijvoorbeeld is een, een kwartslag gedraaid. Ja. Uh, uh, moet je dan als eens meebewegen? Want een pannenboom nee, is een dan, pannenboom. Dan, dan, nee, die, die, die dan moet die voorziening, die moet bij voorbaat... al een beetje naast na zijn vak. Waar er, waar er hmm. wordt nagedacht... dat het never, nooit een belemmering kan zijn... voor het doorgaande verkeer. Ja, en in, in, nou, in, in, in, het, uh, in het slechtste geval... staat die palmboom dus achter je, uh, achter je tent. Achter je kar. Ja, maar ja. het mag niet het, de doorgang. Nee, doen. prima. prima. Uh, nou ja, de, de, uh, ik zit even heel snel te denken... Wie, uh, wie de doorgang zou kunnen belemmeren. Ik denk, bij jou... Moet het er links en rechts naast, dat kan allemaal. Ja. Uh, op de boulevard is het redelijk uh, open, ja. toch? Ja, ja. ja bij, bij John, bij John ah, dan ja. komt het iets meer boven Ahoy te staan. Weet je, niet helemaal bij hem in de bocht. Dus het komt iets meer... Iets, iets, iets door de bocht, zou ik maar zeggen. Ja, iets meer in de ja. richting Park, zou ik maar zeggen. Ja, ja nou, dus daar is het Die, wel breed. Daar is het breed. Ja, ja. je, dus je moet wel kijken, waar is, is, is de invulling mogelijk? En... en uh... Er zijn nu toch staantafels, hè, of niet? Heb ja, je staantafels. Vier stuks. Dat... Ja, oké. Okay. Maar dat mensen mag. kunnen niet zitten. Maar staantafels nee, nee, mag. Nee, nee, nee. Mensen, kunnen, mensen kunnen wel zitten op de bankjes van de gemeente. Okay. Alleen ze kunnen het bordje moeten ze op hun schoot houden. Ja. Eh, voor de, de meewoer. In plaats van een, ja. een, een... En, en een tennisrecord ja. tennis voor de meewoer. Ja, mevrouw. dat ja. zeg ik net. Ja. Ik heb wel, uh, één vraag. Hoe vond je de pop-up inschrijvingen? de rest? Ik zou heel erg leuk. Ik heb er nog niet naar kunnen kijken. Oh, jammer. Maar dat ga ik vanmiddag zeker doen. Maar ik heb nog wel één vraag. Ik heb het wel gezien. Uh, je staat tweede. Ja. Als je nou vijftiende wordt, ga je het dan ook uitvoeren? Uh, dan hoop ik dat. Dat, week, dat weekend, dat, dat mogen we het in ieder geval uitvoeren. Het weekend van de Hollandse Nieuwe. Dus dat komt heel mooi weer uit komt, voor uh, Komt mooi uit, ja. Ja, Hollandse Nieuwe is uh, de weekend van 15, okay. uh, 15 juni. Eh, het is mijn verjaardag, dus dan oh, hebben, we oh. nog, hebben we ook nog gelijk nou, een, een, een aanbiedingstunt. Dus dat, uh, dat komt ook wel weer goed. Maar dat weekend mogen we in ieder geval de picknicktafel neerzetten. En, oh, nee. en, en, en, en dan zullen we zeker ons best weer doen om te, de boel te vervrijen en mee te denken aan het geheel. Ja, ja. Ja. Maar uh, die van, van Greven, die vond ik toch, dat wil ik een heel van jou voor inlichten over dat stuk. Want ik wil je wil al snel over, wezen, want het gaat door. Dat is de, echt een actieve huizenmakelaar. Ja. Hij staat, dus drie, vond, hij staat nu nummer 3. hè? Hij staat nu nummer drie. Super, leuk Ik denk idee. dat we er uh, volgende week eens een lijstje van gaan voorleggen. Ja, maar dan oh, is de uh, inschrijving uh, gesloten. De inschrijving je kan nog gesloten. maar tot en met woensdag stemmen. Oké, okay, dan uh, moeten mensen zeker even gaan kijken. Kijk bij even naar... In, ja, of in de, in de, in de Zalmse kranten staat ja, ook, staat ook hoe oh, ja. je erbij uh, terecht kan komen. Oké, okay. uh, Patrick, duidelijk informatie. wij moeten afsluiten. Top, dankjewel. En uh, leuk dat je er was. En good we good gaan het zien bij Pop-Up, Weekend, Haring, Jarig. We komen zeker langs. Goed zo. Dankjewel. Dankjewel. Tried to break my power Oh I still We zijn weer terug. Uh, in alle drukte van Patrick Berg gaan wij rustig naar Oena Palona Blanca naar een nieuw platform voor ZZP'ers. Aangeschoven zijn Jeroen van der Meij en Gilles Kok. Welkom. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, een platform voor ZZP'ers. Binnen Zandvoort bestaan al een heleboel uh, bedrijven, terreinen, bedrijven, verenigingen, <laughs> uh, OVZ's, OBZ. En. en nu komt er een platform bij. Uh, hoe gaat het platform heten? Um, wij uh, hebben het platform Bedrijvigheid Zandvoort genoemd. Uh, het is een platform voor zzp'ers. Uh, omdat wij denken dat de zzp'ers uh, in grote getalen aanwezig zijn in Zandvoort. Maar nog niet verenigd zijn. Heb je daar een getal van? Want ik hoorde dat het ontzettend veel waren. Dat hebben we ook gehoord. Ja. En het exacte getal is uh, voor ons nog niet bekend. Dat het zou gaan om 1300, 1400 ja, zzp'ers. Dat is echt enorm veel ja. voor een dorp in Zandvoort. Ja. Uh, maar ja, ze zijn eigenlijk niet heel erg zichtbaar. Uh, en zeker niet verenigd. Dus uh, wij denken inderdaad dat dat uh, uh, te goede zou komen om die eens uh, bij elkaar te krijgen. En is daar vraag naar geweest? Is, is zijn daar geluiden over geweest dat? Dat men zich wil verenigen. Nou, zeg maar. Het speelt eigenlijk al, uh, uh, al meerdere jaren. Ja. Ik, uh, onze bedrijf van de gemeente Zandvoort. Mondvol, Heerle Jansen. Ja. Ja. Daar hebben we een jaar of vijf, zes geleden uh, ook een actie op touw gezet. Om ZZP'ers te verenigen. Was dat uh, niet om in één gebouw? Uh, uh... Ja, dat speelde toen inderdaad. Ja? In Haarlem was dat nieuw toen. Uh, had je verzamelgebouwen, uh, bedrijfsverzamelgebouwen. En het, uh, dat liep als een trein. Dus toen dachten we, nou, laten we het in Zandvoort ook doen. De leegstand kwam, uh, wat ja. meer leegstand. Dus we hebben toen ook om de tafel gezeten. Tenminste, ik heb erbij gezeten uh, met uh, Hilly en nog een aantal mm -hmm. mensen. Dus uh, de Kamer van hadden toen een ccp uh, avond georganiseerd... in de haven van Zandvoort. Wat een goed bezochte avond was. Uh, maar daaruit kwam eigenlijk ook geen uh, resultaat uh, verder. En nu, een aantal jaar verder, uh, zijn wij opnieuw gevraagd... eigenlijk door, uh, door Hilly weer, door de gemeente. Maar nou, gaat ga dat nog eens onderzoeken... Dus uh, dat zijn we nu van plan uh, om te gaan peilen of die zzp'ers wel überhaupt. Willig te hebben hieraan. Ik denk het wel. Ja. Maar goed, ja, Jeroen, hoe, hoe onderzoek je dat? Nou, wat we, wat we doen is. Uh, sowieso is er een brief uh, vanuit het ondernemersloket uh, uitgegaan. Um, met, met zeg maar het verhaal zoals, we, zoals wij denken dat het, uh, dat het goed komt. En we hebben via social media hebben we dan uh, oproep gedaan. Nou, daar komen wel reacties op. En we hopen daar, uh, ja, daar nog veel meer reacties op te krijgen. Um, dan uh, heb je reacties. Uh, wij willen wel bij het platform als ZZP's. Hoe ga je dan verder? nou verder? We willen zeg maar iedere 14 dagen een, uh, een meeting organiseren he, waar we met elkaar zeg maar, kennis kunnen delen. Een stukje samenwerking uh, laten ontplooien. He, dus dus uh, op het moment dat er opdrachten komen of dat er iets georganiseerd moet worden, dan kun je dat... Ja, in mijn ogen kun je het beter samen doen. Dat is ook mijn eigen ervaring. Zijn, uh, oh, eigen ervaring. Je bent zelf ZZP'er? Ik ben ZZP'er. En wat doe je? Ja. Ik uh, ben fotograaf, ik film en ik organiseer. En ik, ja, ik werk dan voor bedrijven. Heb, uh, heb jij als, uh, als ZZP'er behoefte om, om je t, uh, te, te bundelen? Ja. Ja, behoorlijk. Uh, het is toch, als je, als je start, dan, uh, ja, dan merk je eigenlijk... dat je, dat je door, door met anderen te praten... Ja, dat je daar ja, een stuk wijzer van wordt. He, je mm -hmm. hebt toch wel vragen in het begin. He, uh, de Kamer zeg maar even, is heel algemeen. Dat soort meetings zijn heel algemeen. Uh, de belastingdiensten kan je naartoe en daar krijg je ook wat dingetjes. Ja. Maar goed, je wil, uit de praktijk wil je eigenlijk ervaring uh, hebben. Wat jullie, uh, uh, ik laat het zo door mijn kop bij gaan, is een meeting uh, vrij informeel. Van we praten met elkaar of, of wordt het thema bijeenkomst? Uh, wat wij, uh, uh, we willen starten op, uh, komende vrijdag op 22 april met een kick-off evenement. Dat klinkt uh, spannend. Ja. Is het misschien ook wel? En wel. Uh, waar uh, wordt voor het het geval wel? dat uh, Dat kick-off evenement wordt bij Plazant gehouden. Uh, Strandpalfjong 17. Uh, aanvang is half vijf. Het uh, doel daar is vooral om uh, te kijken hoeveel ZZP'ers ZZP daarop afkomen... En uh, hoe meer er komen, hoe meer we ook de vraag kunnen stellen... waar heb je behoefte aan? Want dat is natuurlijk het eerste onderzoek. Uh, we hebben het zelf allemaal wel van tevoren bedacht... Van, nou, dat zou een goede kans kunnen zijn. Maar die CCP's moeten het zelf ook vinden. En die hebben misschien wel heel andere ideeën. Dus het is voor ons ook echt een... Uh, uh, ja, uh, uh, we willen het nieuw opzetten. Maar dan moet je ook wel weten wat de behoeften zijn. Dus die gaan we uh, op die dag peilen. Maar ook ja. via social media. We gaan een enquête houden onder alle CCP's die reageren ofwel aanwezig zijn, ofwel via uh, social media. Uh, uh, uh, is, de, is, is, ja. ja, Ik wil even vertellen... het ja. evenement... dat wordt uh, officieel geopend... door de wethouder voor economie en Toerisme, Gerard ja. Kuipers. Ja. Um, we zullen daar een aantal voorstelrondes doen... van ZZP'ers... Uh, die hun ervaringen vertellen over hun, uh, hun ZZP-opdrachten. Uh, ook het liefst succesverhalen... over uh, gezamenlijke opdrachten. Want dat is ook juist de kracht, denk ik... Ja. van het bundelen van ZZP'ers. Ehm um, wat Jeroen net vertelde... we wilden dat structureel proberen vol te houden. In ieder geval de hele zomer, zeg maar... de komende drie maanden om elke twee weken... bij Plazant een vast moment in de week te hebben... waar iedereen kan inlopen. Een soort inloopochtend ja. of middag... Dat, Moeten dat nog het even een beetje bekend, bekend gaat worden. ook. Uh, uh, en dat zullen we ook proberen zoveel mogelijk uh, uh, bekend te maken. Ja. Zodat uh, ZZP'ers gewoon uh, in die, wat voor behoeftes ze ook hebben. Dat ze even kunnen langslopen. Ja. Uh, even kunnen sparren met andere mensen. Uh, of gewoon daar kunnen gaan zitten en hun werk gaan doen. Nou, en maar is... kijken wat er op hen afkomt. En dat dat is... ze, ze moeten zelf ervaren wat de meerwaarde wordt. Ja. Van het gezamenlijk uh, uh, uh, bij elkaar zitten. Zeg maar. En is dan plazant ook de werksituatie dan voor de ZZP's? Of komt er een, een locatie? Ja, we hebben vooralsnog uh, ja. hebben we met Pazant, uh, uh, dat zeg ik heel even, ik weet niet of het bevestigd is, maar we hebben de afspraak, denk ik wel met Plazant inmiddels, dat we daar uh, één keer in de week kunnen gaan zitten. Leuk. In een specia specia ja. speciale ruimte, uh, die we daarvoor beschikbaar krijgen. En dan ja. na de, de drie maanden, zeg maar, of na de zomer, uh, ja, dan, dan hopen we ook veel meer in kaart te hebben gebracht. En dan weten we ook of er bijvoorbeeld behoefte is aan een flexwerkplek. Ja. want dat is denk ik ook een heel uh, goed uh, iets voor zzp'ers om een, uh, een, zeg maar een home te hebben waar je gewoon kan zitten werken of waar je uh, een uh, vergaderzaal kan huren als je een keer een afspraak hebt um, maar goed dat kunnen wij wel bedenken nogmaals hè, dat willen we van de zzp'ers, is daar behoefte aan en als daar een, een x aantal zegt, nou dat willen we heel graag dan gaan wij als oprichters van het platform uh, onderzoeken uh, eh, of er een pand beschikbaar is wat we kunnen huren en uh, ja daar zijn ook wel weer kosten mee gemoeid dus Voordat je daar aan begint, moet je eerst weten of er behoefte aan is. Hoeveel ja, initiatiefnemers? Uh, met, zijn nu met z'n tweeën of zijn er meer? Die... Um, nee, het is zo dat uh, um, we zijn met een aantal mensen wel benaderd. Uh, daar zitten vier ZZP'ers in. Dat is uh, Jeroen die naast me zit. Uh, dat is uh, Kenneth Nieuweboer, uh, die is uh, marketingstratege, uh, mag ik zo ja. zeggen. Uh, en Christine Gansen Ganser ja. is ook een ZZP'er, die is betrokken. En uh, Jan Te Otto. Ja. Die kennen sommigen van het museum als vrijwilligers, Maar die is ook zzp'er. Uh, en Maarten Jansen van NPD Communication. En uh, ik de persoon uh, okay. zitten samen in, een, uh, in het onderzoeksorganisatie. Uh, ja. Wij hebben het initiatief genomen om te kijken of we dit kunnen oprichten. Ja. Dus, uh, ja, ik, ik, zie dat, ik hoor een paar namen die ik uh, eigenlijk al moeiteloos aan elkaar zou kunnen verbinden. van Gansen maakt de folder, jij maakt de foto's. Bijvoorbeeld, dus dat, uh, ja. die kruisenbanden... dat is een mooi succesverhaal dat we waarschijnlijk ook op de kick-off zullen gebruiken. Ja, ik weet niet of het zo is hoor. Ja, we doen het we doen nou, dus samen, ja, ja, ja. ja. Maar we werken nu eigenlijk al als een, als een clubje werken we echt samen. Nou, als je ja. uh, loslopende zet ze erbij bent, moet je maar zoeken naar een fotograaf... of ja. naar iemand die iets, ja. iets maakt voor je, terwijl ja, jij dus in zo'n verband... Ja. zou je uh, in, bij die maandelijkse inloop of twee tweewekelijks inloop kunnen zeggen... Van, ja. ik heb, uh, kan jij dat voor ja, me doen? Het is twee oh, dingen. Kijk, als, ja. uh, als er ergens een opdrachtgever is en die, uh, die zoekt... Uh, uh, Mensen om een flyer te maken. noem maar iets. Ja. Ja. Uh, nou ja, die kan dan melden bij Breivigheid Zandvoort. Bij Platform. Die zegt ik, ik heb hier een opdracht. En dan zet ik uit bij jullie. Ja. Nou, dan reageert Jeroen op. Die gaat maken de foto's. Christy ja. reageert op. Die maakt de tekst. Ja. En Kenneth zorgt ervoor dat het uh, uh, qua marketing goed uh, verkocht wordt. Nou, zo kan je natuurlijk heel veel... Uh, uh... Takken, is bij elkaar brengen. De bouwbedrijven, een enkele ja. metselaar met een, met een schilder, noem het maar op. Toen wij gingen bedenken hoeveel uh, bedrijfstakken je hebt. Nou, dan kom je oneindig. VVL, VVL. Dat, ja. en, zijn... ik, ik hoop echt dat er ook. in dat grote getalen dat ze afkomen op deze kick-off. Ja. En dat we ze ook allemaal leren kennen. En dat we ook de behoeftes leren kennen. En uh, dat ze ook zelf gaan merken dat ze daar uh, baat mee hebben. Want daar ja. gaat het om. Ja. Nou, het is een. Uh, het, het, het is al. Een, het is niet, niet negatief bedoeld, maar het is al een keer gebeurd. Het is een beetje verwaterd allemaal, geloof ik. Ja. Uh, en nu wordt het weer opnieuw opgezet. Ja. Alle zzp's zijn benaderd. Of heb je toch een, een, een overlapping? Nou, dat is lastig, want je hebt er. geen uh, is e-mailbestand er, is er geen... waar alle zzp's in zitten. Dus uh, we benaderen ze zoveel mogelijk. Ja. Uh, uh, is er geen Kamer van Koophandel registratie dan? Uh, of mag niet, je daar niet, niet bij? Uh, geselecteerd op zzp's met okay. e mailadres uh, allemaal hoe En wie kom je er dan achter, uh, Gilles? Ja, we proberen zijn. alle kanaal die we hebben. Ja. Hele Jans heeft als, als oh, gemeentefunctionaris ja. een groot e-mailbestand. We okay. hebben zelf onze contacten die e-mailbestanden met de ondernemers hebben. Uh, we proberen social media, het zal in de krant komen nog. Uh, ja. Nu op de Radio zitten we. Dus dat zijn alle media die we proberen in te schakelen om ze te bereiken. Ja. Ja. Dus alle ZZP's die nu luisteren, ja. ja, ja. vertel het ook die andere ZZP'er die je kent en kom gezamenlijk. Ja, vrijdag april om half ja. vijf bij Przant. Ik, ik plezant, wou het met de voorlezen. Heb je een adres waar mensen contact kunnen opnemen met jullie? Jazeker, we hebben uh, bedrijvigheid is al een bestaand uh, bedrijvennetwerk. Maar ja. voor, meer voor de MKB'ers uit de regio. Mm -hmm. uh, daar hebben we nu dus zeg maar een subdivisie onderhangen. Dat is bedrijvigheid Zandvoort. Speciaal voor de ZZP'ers. Dat uh, is te vinden op de website bedrijvigheid.nu zzp. Kijk, uh, en we hebben een mailadres. En dat is zzp.bedrijvigheid.nu. Uh, aanstaande, aanstaande vrijdag. 22 april. Om half vijf worden alle zzp'ers verwacht bij uh, Plazant. En daar uh, worden inventarisaties gemaakt. Er wordt kennis gemaakt. Er wordt uh, succesverhalen laten uh, horen. Dus, uh, en alle kennis gedeeld. We hebben uh, waarschijnlijk twee sprekers uh, op die middag. Die wat, uh, een daarvan is bijvoorbeeld in, uh, iemand in de juridische hoek. En die zal uitleggen wat, uh, wat voor rechten en plichten ZZP'ers hebben waar ze gebruik van kunnen maken. Uh, dat is ook natuurlijk wat wij uh, voor ogen hebben. Hè, dat, uh, dat bij die structurele bijeenkomsten. dat we elke keer sprekers hebben die iets, iets kunnen informeren en toevoegen aan uh, ja, wat, wat ZZP'ers kunnen gebruiken. Ja, want je haalt het, juridische, uh, het juridisch vakgebied aan. Ik kan me voorstellen dat een ZZP'er uh, die fotograaf is. Ja. Uh, en iets juridisch meemaakt... en een soort van probleem hebben... en een heel dik boek in moet duiken... terwijl als je dat bundelt... dat je die kennis kan delen. Ja. Nou, een voorbeeld is nu de uh, afschaffing van de VAR. Ja. Bij, dat is ook zoiets nou, als een vraag. Ja, dan moet je, je in gaan verdiepen? Wat is de VAR? Ja, dat is een, uh, Verklaring, een document... wat de Belastingdienst uh, afgeeft... Uh, <kuggen> waar je eigenlijk zeg maar, als, als ik me aanbied... aan een, uh, aan een klant... Mm -hmm. dan moet ik mijn VAR formulieren... en kopie moet ik af gaan geven... dat hij in ieder geval ziet dat ik... Een officiële ZZP'er ZZP ben, nou, dat gaan ze nu weer afschaffen. Okay. Dat is onduidelijk. Dus ja, ja. dat is waar een, in dit geval een jurist in ieder geval een, een antwoord op kan geven. Ik nou, jullie denken dat voor uh, veel ZZP'ers... die die brief gekregen hebben over de afschaffing ja. van de FAR en het gaat over modelcontracten, dat die uh, gebaat zijn bij een algemeen spreken? Ja. Nou, en dat is dus het plan van uh, jullie nieuwe platform. Ja. Klopt helemaal. <laughs> Heren, mag ik jullie ontzettend bedanken voor uh, de uitleg. Uh, nogmaals, aanstaande vrijdag om half vijf bij Plezant komt allen ZZP'ers en laat u voorlichten. Dankjewel. Bedankt. We leven het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Tech TV op kanaal 45. Zie FM.